Een uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Vrees voor duizenden doden in Filipijnen. Excuses VVD-kamerlid Verheijen voor uitspraak over eurofielen... en zebrazeespin in de Oosterschelde. In de loop van de middag op de meeste plaatsen droog. Af en toe breekt de zon door. Het is 8 tot 11 graden. Morgen vooral in het westen regen. Dinsdag meer buien, maar woensdag schijnt de zon ook af en toe. Overdag is het dan 8 tot 11 graden. In de Filipijnen wordt langzaam duidelijk wat de schade is... die de orkaan heeft aangericht. Veel gebieden zijn tegelijkertijd nog onbereikbaar... en de vrees bestaat dat er duizenden doden zijn. Irvi Bogaert van het Rode Kruis in Nederland. Um, wat kan u als Rode Kruis in Nederland betekenen? Uh, op dit moment uh, stellen wij 50.000 euro beschikbaar. Uh, dat is voor noodhulp. En uh, dat zou gaan naar uh, om, uh, eten, drinken, dekens... Uh uit te delen aan de getroffenen. En daarnaast uh, sturen, stuurt het internationale Rode Kruis ook een team... Uh, dat gaat kijken waar de hulp uh, het hardst nodig is. En uh, daarbij zou ook een Nederlander uh, uh, bij bijdragen. En, en, en is al duidelijk, wat voor informatie heeft u uh, waar ze als eerste naartoe gaan? Waar is het, het ergst? Kunt u dat zeggen? Uh, nou, dus dat... Uh, de, of de, de ja, de stad -Ban, dat is het, uh, waarschijnlijk het zwaarst getroffen. En in die gebieden daar zullen de teams als eerst naartoe gaan. En uh, met hoeveel mensen gaan ze daar naartoe? Uh, er gaan drie teams. En in het team bestaan uit zes personen. Dus in totaal 18 mensen. En ze zijn vooral gespecialiseerd in het, uh, het bieden van hulp... of gaan ze ook helpen bij het bergen van slachtoffers bijvoorbeeld? Uh, nee, ze gaan allereerst uh, kijken van wat voor hulp... Waar, of ja, hoeveel hulp er nodig is. Dus hoeveel in totaal, uh, hoeveel er moeten komen, hoeveel water er moet komen, hoeveel getroffen er exact zijn. En uh, andere teams, rescue teams, die, die kijken weer, um, ja, die, die helpen zeg maar bij het bergen van slachtoffers. Heeft de Filipijnse regering ook om uw hulp gevraagd? Staan ze er open voor? Hebben ze, hebben ze uw hulp nodig? Uh, zij hebben wel gevraagd, uiteraard, of het Filipijnse Rode Kruis uh, wil helpen, en het uh, ja, Filipijnse Rode Kruis is op dit moment echt met man en macht aan het werk uh, ja, om te helpen. We kunnen die hulp dus goed gebruiken. Dankzij wel Bogaert Bogaert van het Rode Kruis in Nederland. Um, eerder sprak ik met uw collega. Uh, zij zit voor het Rode Kruis in Manila. Filipijn is verdeeld in drie delen, en uh, het, uh, het uh, middenste deel, de die regio, de eilandenregio, die is uh, zwaar getroffen. En er zijn een zestal eilanden waar de tyfoon uh, recht overheen is geraasd. En uh, de diameter van de tyfoon was zo'n uh, 600 kilometer. Dus uh, het is een heel groter gebied wat ook getroffen is. Een uh, enorm gebied. Uh, kunt u de situatie schetsen in die uh, gebieden? Ja, ja in, in die gebieden is, uh, is op dit moment uh, is ontzettend veel schade... Uh, in de stad Sacreban, inderdaad, kon, daar komt de meeste, komen de meeste berichten nu vandaan... dat uh, heel veel andere gebieden nog onbereikbaar zijn... communicatielijnen zijn nog niet uh, um, hersteld. Uh, er is uh, ook geen uh, elektriciteit. Uh, huizen zijn uh, met grond gelijk uh, gemaakt. De bronnen zijn omgewaaid, elektriciteitspalen zijn omgewaaid. Uh, het is echt uh, compleet verwoest. Wat kan uw organisatie, het Rode Kruis, uh, doen op dit moment... Ja, het rode kruis werkt op dit moment uh, heel hard. We wisten natuurlijk al dat deze tyfoon er aankwam, dus uh, er zijn al voordat de tyfoon kwam, zijn al uh, mensen uh, in de gebieden uh, naar de gebieden getrokken verwachte getroffen gebieden gestuurd. Um, maar ook uh, het rode kruis ter plaatse, op alle afdelingen van het rode kruis ter plaatse, zijn vrijwilligers die uh, mensen helpen met voedsel uitdelen, water uitdelen. Um, medicijnen, um, maar het waterdienstmeisje moet nog hard werken om de totale omvang van de ramp uh, te, te vinden, uh, om in te schatten. Dus daar, daar zijn nog teams mee bezig om dat, uh, om dat uh, duidelijk te krijgen. U zegt uw organisatie had zich voorbereid. Hoe zat het eigenlijk met de filipijnse overheid? Hadden die zich ook goed voorbereid? Ja, de overheid um, was ook natuurlijk uh, wel degelijk uh, van bewust dat deze rampen aan zou komen. Dus uh, de overheid en het Rode Kruis en andere grote hulporganisaties hebben um, zeker ervoor gezorgd dat de hulpgoederen al van tevoren uh, in de gebieden aanwezig waren. Um, en uh, we werken nu vooral heel hard om weer uh, om de communicatielijnen te herstellen. Het zijn op dit moment uh, in de gebieden totaal onbereikbaar. Dus de enige. Um, vluchten die kunnen landen zijn militaire vluchten. Ruis kan daar uh, in, uh, in mee. Dus daar kunnen hulpgoederen en, en mensen in vervoerd worden. Uh, die vervolgens het plaatse in de getroffen leren kunnen bijstaan. Al dus Suzanne Damman. En zij zit voor het Rode Kruis in Manila op de Filipijnen. Um, zojuist is ook onze correspondent Michel Maas geland op de Filipijnen. En wij spreken hem later vandaag zeker en vast. Promotie over de uitspraak van VVD-Kamerlid en Europa-woordvoerder Mark Verheijen. Die zei gisteren op deze zender dat eurofielen gevaarlijker zijn dan rechtspopulisten als Geert Wilders of Marine Le Pen van het Front National. D66-leider Pechtot sprak in het tv-programma WNL op zondag van een schandalige opmerking. Hij riep premier en VVD-leider Rutte op om er afstand van te nemen. U heeft het over een schandalige uitspraak. Dan ja. Ja, kunt u zeggen: schandalig. En dan Omdat hij dat doet in het achterhoofd van uh, mevrouw Le Pen, uh, meneer de Winter, strach in Oostenrijk. Het mm. zijn geen al te frisse types. En als je dan zegt dat Verhofstadt, de leider van de fractie waar ook de VVD in zit, dat hij een groter probleem is voor Europa dan deze figuren. dan is dat een zeer gevoelige politieke afspraak. Ja, okay. uitspraak. En een klein uur geleden heeft Kamerlid Verheijen een verklaring uitgegeven. Hij biedt zijn excuses aan van suggesties als zou Guy Verhofstadt erger of gevaarlijker zijn dan Marine Le Pen. Neem ik nadrukkelijk afstand, schrijft de VVD er op de site van de VVD. Dat is ook niet zo bedoeld. Ik heb mijn woorden verkeerd gekozen en bied daarvoor mijn excuses aan. De twee jongens van wie de lichamen vannacht in een auto tussen Groningen en Winsum zijn gevonden... zijn inderdaad de jongens die in de regio werden vermist. Duikers van de brandweer vonden de auto in het water na een tip van vrienden van twee jongens van 19 en 23 jaar oud. De vrienden gingen op onderzoek uit toen de jongens niet terugkwamen en zagen de bandensporen op de weg. De weg tussen Groningen en Winsum is afgesloten geweest voor onderzoek. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser.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 In Amsterdam-Noord is vannacht een man op straat doodgeschoten. Een voorbijganger zag de man liggen. Ambulancepersoneel kon het slachtoffer niet meer redden. Getuigen zeiden tegen de Amsterdamse zender AT5... dat de man door zeker vijf kogels is geraakt. politie gaat ervan uit dat er een misdrijf is... en heeft een onderzoek gestart. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. In Harlingen is een dronken politieman gisteravond... bovenop een andere auto gebotst. In de auto zat een gezin met twee jonge kinderen. De 58-jarige politieman kwam op de N31 op de verkeerde weghelft terecht. Hij was niet in functie en had bijna 2 promil alcohol in zijn bloed... vier keer meer dan toegestaan. Het hele gezin moest naar het ziekenhuis. De moeder van 27 en de twee kinderen van 1 en 2... konden na onderzoek naar huis. De 29-jarige vader is ter observatie opgenomen. Rijbewijs van de politieman is ingenomen. politie start een intern onderzoek naar hem. In New York zijn bij een schietpartij op een drukke openluchteisbaan gisteravond twee gewonden gevallen. Volgens de ooggetuigen schaatste een man naar een andere man... trok een pistool en schoot. En daarop brak paniek uit. Zeker vijftig aanwezigen lieten zich op het ijs vallen. Anderen vluchten de tent in waar schaatsen werden verhuurd... of renden de weg op sokken met hun schaatsen in de hand... De gratis toegankelijke schaatsbaan in Bryant Park in het hart van Manhattan... is ook populair bij toeristen. Over de dader is nog niets bekend. Nederland heeft er een waterspin bij, de zebraspin. Die komt oorspronkelijk voor in de Stille Oceaan... maar de spin is nu ook gesignaleerd in de Oosterschelde. Bioloog Peter van Bracht van de stichting Anemoon, Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe ziet die eruit? Laten we dat als eerste eens vragen. Nou, het is een, een spinachtig diertje, uh, ongeveer twee centimeter breed. Uh, acht poten, zoals alle spinnen, uh, acht poten hebben. En uh, heel karakteristiek voor deze soorten, dat zijn wat gekleurde banden, uh, zwarte, witte en rode banden over zijn uh, poten. Hoe bijzonder is het dat hij nu in de Oosterschelde is gevonden? Nou, het is een, een soort die oorspronkelijk thuis hoort in de Stille Oceaan. Dus dan praten we over Japan, uh, de westkust van Amerika. Uh, hoort dus helemaal hier niet, uh, niet thuis. En dat is dus op zich een. Uh, we noemen dat een exoot. Dat, dat is een, uh, toch wel een bijzondere uh, waarneming. Hoe heeft hij dat gedaan? Niet op eigen kracht, neem ik aan? Nee, uh, de soort is al bekend van de uh, Europese kust. Eigenlijk van de Middellandse zeekust. Uh, in uh, 1979. En in diezelfde periode is hij ook in Zuid-Engeland aangetroffen. En uh, pas deze zomer is hij voor het eerst in uh, de Oosterschelde aangetroffen. Maar dan nog, hoe, hoe is hij dan hier uh, gekomen? Heeft iemand ja. hem gewoon uitgezet? Of, uh... Nee, nee, nee. Dat, is, dat is vrij moeilijk te reproduceren natuurlijk. Er zijn twee mogelijkheden. Eén ervan is dat hij met uh, de handel van uh, weekdieren, dus van schelpdieren, is meegekomen. Er worden heel veel schelpdieren over de Europese kust uh, getransporteerd voor de handel. En het kan zijn dat hij met de scheepvaart is meegekomen. Uh, nou is het aan de ene kant leuk als je hoort een nieuw dier, maar soms kan het juist ook weer een gevaar zijn uh, voor andere zeedieren. Ja, exoten die uh, kunnen nogal veel uh, last veroorzaken. Ze kunnen de autochtone soorten, de lokale soorten, kunnen ze verdrijven bijvoorbeeld. Uh, dat weten we van deze soort nog niet. Er zijn eigenlijk nog niet zo heel veel waarnemingen van. Uh, we weten wel dat hij zich aan het vestigen is. Er zijn uh, meerdere exemplaren gevonden die zich ook aan het voortplanten zijn. Uh, maar of ze echt een, uh, een negatieve invloed gaan hebben op de, de autochtone, uh, de originele biodiversiteit zeg maar, van uh, de Nederlandse kust, dat is nog onduidelijk. En als ik zelf een duik in de Oosterschelde neem, uh, voor mij is het niet gevaarlijk in ieder geval. Nee hoor, nee, nee hij gaat niet kriebelen. Okay. En, uh, als je in Nederland duikt, dan heb je ook een duikpak aan meestal, dus daar heb ik geen last van. Oké, okay, dank u wel. Bioloog Peter van Bracht van de Stichting Annemoon. Sport in de Eredivisie speelt op dit moment PEC Zwolle tegen FC Twente... Ronald van der Geer. Uh, ja, twee, twee ploegen zijn net al die uh, ja, goede zaken kunnen doen in de top... Lukt dat ook een beetje? Nee, het is nog 0-0 na 40 minuten. Waarbij je kunt zeggen, ja, er zijn kansen over en weer geweest. Maar de balans staat wel een beetje uit in het voordeel van Zwolle. Peter en eh, verzorgder voetbal nauwkeuriger in de passing. Fernandes alleen al drie mogelijkheden gehad. Klieg nog een moment om te schieten. Ja, aan de andere kant, en dat, bestond, of dat ontstond eigenlijk meer uit toeval. Twee keer Castanjos, toch ook een keer oog in oog met doelman Diederik Boer. Ja, dan krijg je toch steeds weer het idee. Als Twente toch zijn een goede spits had, die wel doelpunten maakte. Dan had de ploeg wellicht wat hoger gestaan. Want Castanjos heeft twee momenten gehad. Maar twee keer gefaald. En daar sta je als spits toch slotte voor. Aan de andere kant kun je ook zeggen: Fernandez staat er aan de andere kant. En hem lukt het ook niet. Dus doen we het nog altijd zonder doelpunten. Gaan we richting de rust? Nog een minuutje of vijf. Met balbezit nu voor Twente, schilder. Die zich meer en meer inschakelt in aanvallend opzicht. Maar moet weer terug. Omdat op het moment dat Twente de bal heeft, Zwolle zeer compact speelt op eigen helft. En vanuit die compacte situatie, eigenlijk de controle houdt. En vandaar het ook heel gevaarlijk in de counter kan worden. En met name via de buitenkanten. Eigenlijk is er niet zo heel veel op het spel van Zwolle aan te het geeft ook weinig weg. We houden dus die twee momenten van Castaños. En nu kan Zwolle er wellicht weer uitkomen. Nee, balverlies van Mokoccio komt hier een kans voor Twente uit. Nee, omdat Broers uiteindelijk degene is die de bal maar wegroeit uit zijn eigen strafschopgebied. 0-0 is het. We gaan richting de 41ste minuut. Succes voor zwemster Inge Dekker. Ze heeft bij de wereldbekerwedstrijden Korte Baan in Tokio... een bronzen medaille gepakt op de 50 meter vlinderslag. De winst ging naar de Zweedse Sarah Sjöström. Voorbereiding van Dekker op de wedstrijd was niet optimaal. Ze had weinig kunnen slapen vanwege een aardbeving. Verkeersinformatie. John Bakker bij de ANWB. Hoe is het op de weg, John? Ja, het valt wel mee, hoor. Er zijn alleen wat werkzaamheden op de A1... vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij knooppunt Hoevenlaken. En daar staan een file van 3 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. In de Filipijnen wordt gevreesd dat er duizenden mensen zijn omgekomen... door orkaan Ayan. VVD-kamerlid Verheijen heeft zijn excuses aangeboden... na een uitspraak over eurofielen. En Nederland heeft er een spin bij. De zebraspin is gezien in de Oosterschelde. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. De hij nog hij hier over de tennis. Ja, dit is een goed stel hoor. De perstribune. Met Marie-Carmen Oudendijk. Welkom bij het tweede deel van de perstribune van Max de Gast dit tweede uur op de perstribune. Barry Hulsoff, oud-voetballer bij Ajax in de gouden periode in de jaren 60 en 70. En hij was ook een tijd lang trainer. En hoe gaat het met hem, dat zal ik straks horen. Heeft u vragen aan onze gast? Stel ze via deperstribune.nl. Of via Twitter, zet dan in de tweet hashtag perstribune. Verder is vliegende kiep Jules van der Wart nog bij voormalig voetballer Arjan de Zeeuw. Tegenwoordig onderdeel van de sterke arm der wet. En we luisteren ook ons antwoordapparaat weer af. Vandaag krijgen we, krijgen we een klacht van een luisteraar over de puntentelling bij voetbalwedstrijden. Daar worden namelijk meer fouten gemaakt dan u misschien denkt. En we houden u uiteraard op de hoogte van PEC Twente. Dat en meer tot twee uur. Welkom terug bij Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max. Barry Hulshoff, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Ja, vanmiddag Ajax en EC. We hebben het er net al een klein beetje over gehad. En op dit moment spelen Zwolle en Twente tegen elkaar. Ja. Beetje matig, 0-0 nog. Kijk jij alle wedstrijden? In principe kijk ik alle wedstrijden. Uh, probeer soms wedstrijden bij Ajax live te zien. Maar niet altijd. Dus ik kijk uh, veel wedstrijden via de tv. Nou is er best wel veel kritiek op het niveau van de Eredivisie... Johan Kruijff is er ook nog weer over uitgelaten. Um, hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan? Nou, het is wel uh, amusant om te zien. Maar als, uh, professional, als, je professional, uh, als professional kijkt, dan uh, worden er onnoemelijk veel fouten gemaakt. Maar dat heeft ook te maken met uh, dat het spel natuurlijk veel sneller gaat dan, uh, dan vroeger. En uh, daardoor ook veel meer fouten gemaakt worden. En heeft het ook te maken met uh, meer jonge spelers uit uh, de hogere clubs die vertrekken naar het buitenland? Ja, ook. Natuurlijk, de betere spelers zijn al snel vertrokken. En uh, dat betekent dat het niveau natuurlijk in Nederland uh, langzamerhand steeds uh, lager wordt. Maar ja, we, zijn, we staan voor op goede opleidingen. Nou, dan moeten die spelers die uh, aankomen, die moeten het maar op kunnen vangen. Heb en, jij er uh, vertrouwen in? Ja, nou, internationaal heb je dan een, uh, dat, dat is denk ik een open deur... dan heb je wat minder te zoeken in de hogere regionen. En dan moet je je uh, uh, genoegen geven met uh, wat lagere resultaten. En dan hoop je dat je bijvoorbeeld internationaal overwintert. Zoals nu misschien bij Ajax zou kunnen gaan gebeuren. Laten we even naar uh, de mooie momenten kijken. En dan gaan we dus het verleden in. Jij speelde in de gouden periode, in de jaren 60 en 70 bij Ajax... Vier Europa Cup 1-finales, waarvan er drie gewonnen, gewonnen werden. Ja. Laten we even luisteren naar twee momenten uit die tijd. Okay. De twintigste vrije trap voor Ajax, dertien voor Real Madrid. Verkopt Arie Haan. Heel Ja, hij zit erin. Harry Heel zacht. Ja, gewonnen, wat nu? Uh, nou we gaan uh, kijken wat het met uh, onze nieuwe trainer uh, wat we daarmee gaan doen. Misschien brengt hij wat uh, nieuwe impulsen in het alles. Nieuwe moet wel komen daar. Dacht ik. ik dacht dat er wel een, uh, een beetje een nieuwe dimensie in uh, moet komen. om een beetje uh, het geheel levendig te houden. Ja, ik hoorde even jouw interview. Dat vond ik eigenlijk een beetje uh, tammetjes klinken. Nou ja, het was de derde finale die we gespeeld hebben. En uh, dat was het finale die we eigenlijk uh, met hak over de sloot uh, wonnen met 1-0. In Belgrado. En uh, het, het team was eigenlijk al een beetje uit elkaar gegroeid. En uh, men wilde... Onze coach Kovacs in januari al uh, ontslaan. En toen hebben wij als uh, spelersraad gezegd: van, Nou, het is onze schuld eigenlijk ook dat het niet zo goed gaat. Dus uh, wij moeten, wat dat betreft, uh, onze schouders eronder zetten. En uh, tot het eind van het seizoen dat, uh, dat uh, tot een positief resultaat uh, laten groeien. En dat is ook gebeurd. En toen kwam er een nieuwe coach ook. Een coach die wat harder was, die minder. Knobel? En Mabel was. En dat was Knobel. En die uh, was bekend als een wat hardere, wat uh, meer gedisciplineerde coach. Als jij terugkijkt op die drie Euro Cup 1 overwinningen. Welke staat jou dan het meest in het geheugen gegrift? Nou, de eerste die we verloren. Dat was uh, een finale die uh, al afgelopen was voor het die begon eigenlijk. We verloren daar met 4-1. En uh, we wisten eigenlijk niet wat ons was overkomen. En toen is er ook een, een omslag gekomen. En uh, toen eigenlijk de eerste die we wonnen. Dat was dan tegen Panathinaikos is wel degene die, die qua intensiteit het meeste bijstaat. En ik moet ook zeggen, de tweede was natuurlijk die we wonnen. was natuurlijk tegen Inter op het veld van Feyenoord. Ja, beter gaat. eigenlijk nee, niet. <laughs> En en die van, en die laatste dan tegen Juventus. Ja, dat was die finale dat eigenlijk dat we eigenlijk uit elkaar gegroeid waren ja. en uh, we eigenlijk uh, met hak over de sloot. Uh, met 1-0 uh, konden winnen. Door de goal van Johnny Rapp. Dus, ja, dus eigenlijk uh, vielen je dus een beetje als groep uit elkaar. Ja. Waar, waar, waar lag dat aan? Dat ligt toch uh, over het algemeen aan dat uh, de spelers uit elkaar groeien. De, iedereen denkt dat hij een uh, sterretje is en niet meer voor het team gaat spelen. En voetbal is een teamsport. En als je geen team hebt, dan, uh, uh, dan kan je wel individueel goede voetballers hebben. Maar dan heb je nog geen team. En het team zorgt voor het resultaat. Met individuele kwaliteiten, meestal voorin. Dus uiteindelijk was de, de, de, de kern van die groep het bij elkaar zijn en alles voor elkaar over hebben. Ja, beslist. En dat was, dat was eigenlijk gegroeid of uh, gesmeed in de periode dat Michels coach was. En daar hebben we twee jaar daarna met Kovacs hebben we daar nog de vruchten van geplukt. En uh, toen groeiden we echt uit elkaar en wilde iedereen eigenlijk zijn eigen weg gaan. Met uh, op, uh, op, uh, als eerste natuurlijk uh, Johan Cruijff die naar het buitenland ging. Ja. Als wij nu even naar deze week kijken. Er was een, een behoorlijke ja, zeg maar juist stemming, die 1-0 overwinning van Ajax op Celtic. Waardoor ze, jij zei het net eigenlijk al, kans hebben op misschien nog wel overwintering in die Champions League. Hoeveel is er dan eigenlijk veranderd? in Die wedstrijd nu ten aanzien van de glorietijd van jullie? Nou, het hele voetbal is veranderd. En, uh, dat sneller, kan, dat noemde je al? Ja, veel sneller en veel meer duels. En uh, het gaat veel sneller op en neer. Hoewel Ajax daar. Uh, en soms een uitzondering op maakt door veel balbezit te spelen. Maar in onze tijd was het zo dat wij een team op konden bouwen zo'n zes, vijf, zes jaar. En dan had je misschien één of twee spelers die er nieuw bij kwamen. Nu heb je elk jaar heb je vier, vijf andere spelers die je in moet passen. En dan kan je weer helemaal opnieuw beginnen. Of het is belangrijk in de jeugdopleidingen om hetzelfde systeem te spelen als de eerste ploeg. Want dan weten ze in ieder geval als ze vroeg moeten invallen wat hun taak is. En dat is natuurlijk een voordeel voor Ajax. Iedereen weet precies wat hij moet doen. Andere clubs zijn nu ook bezig om dat uh, ook uh, te initiëren natuurlijk. Dat is logisch. Maar het gaat toch best ja, matig zeg maar, met Ajax. Hè? Nu, nou, dit is natuurlijk wel een, een prima resultaat in Champions League. Ja, beslist. Is dat het geval, omdat er toch veel spelers zijn vertrokken, volgens jou? Ook, je hebt kwaliteit natuurlijk kwijtgeraakt. Daar moet je kwaliteit voor inhuren uh, of uh, vanuit je jeugd. En als dat uh, uh, niet direct daar staat, en dat is logisch aan allemaal jonge spelers... dan heb je een periode van, uh, van onzekerheid en een periode van zekerheid. Dus het is een op-, en neergaande, op en neergaande beweging. En dat betekent dat die spelers, dat zie je ook bij Ajax... het tweede helft van het seizoen veel beter zijn... omdat ze dan al op elkaar ingespeeld zijn... en het niveau ook aan kunnen op dat moment. Hoe kijk jij naar, uh, straks naar een beetje de tweede seizoenshelft dan? of je dat al aangeeft omdat ze een beetje zijn ingespeeld. Ze staan nu op dit moment zevende in ja. de, op de ranglijst. Nou ja, ik denk de afgelopen dinsdag natuurlijk toch die wedstrijd... of woensdag die wedstrijd uh, ze toch een, een boost heeft gegeven. En wat meer zelfvertrouwen heeft gegeven. Alleen met jonge spelers weet je het niet natuurlijk. Uh, dat kan, de volgende wedstrijd kan dat een stuk minder hmm. zijn. Want het is een intensiviteit... Uh, ook in de Nederlandse competitie moet je niet onderschatten... de intensiviteit die ze moeten neerleggen. En dat, dat moet ze toch wat meer zekerheid geven... in vergelijking met de afgelopen wedstrijden. Heb jij veel contact met mensen binnen Ajax? Niet zoveel, nee. Het zijn natuurlijk toch andere generaties die daar de scepter zwaaien. Maar er zijn natuurlijk heel veel spelers die ik ook als trainer bij Ajax heb gehad... En uh, de boer bijvoorbeeld zelf... die heeft uh, bij mij in, in de reserve... en ook in de eerste ploeg gespeeld. Dus toen ik coach was bij Ajax. Dus ik ken die jongens ook vanuit de jeugdopleiding. Dus uh, die... die uh, uh, Jol bijvoorbeeld. Uh, ja. uh, Jonk, Jonk, Wim Jonk. Wim Jonk. Die heeft bijvoorbeeld zelf uit uh, Volendam gehaald... om bij Ajax te kunnen spelen. En uh, Bergkamp heeft natuurlijk gespeeld. Johan Cruijff heeft die laten debiteren. En ik heb uh, die weer verder ontplooid... toen ik Haken... Uh, A-coach Maar Johan Cruijff, wij hoorden hem net ook al in de rubriek uh, kastje kijken. Um, daar heb jij mee gespeeld, natuurlijk in die glorie jaren. Heb jij nog veel contact met hem? Niet zoveel, omdat hij is natuurlijk ook niet zoveel in Nederland. Uh, het is uh, re Regelmatig komt hij wel naar Nederland toe, maar dan, dan zie ik hem eigenlijk niet altijd. Maar soms ontmoeten we elkaar wel. Ik heb natuurlijk met hem samen uh, de periode meegemaakt toen uh, vanaf 16 jaar eigenlijk. En dan heb ik uh, alle periode met hem gespeeld dat die, uh, toen hij vertrok naar Barcelona. Dus ik, heb eigenlijk, uh, uh, ik ben net zo oud als dus hij. Dus wat dat dan gaat, uh, is dat altijd, uh, altijd met elkaar opgegroeid eigenlijk. Lig jij op één golflengte met hem wat betreft uh, zijn visie ten aanzien van Ajax? Nou, zijn visie wat Ajax betreft. Ik ben natuurlijk in die ledenraad ook gekozen om die visie uh, over te kunnen brengen en uh, te kunnen stimuleren dat dat uh, ging gebeuren bij Ajax. Dus ik heb in die ledenraad ook uh, um, moeten stemmen voor, voor de lijn Johan Cruijff. En natuurlijk zijn er aan elke opleiding is er, is er wel te discussiëren. Maar als je niet discussieert, dan gaat het niet. Dus je kan beter daarover discussiëren. En uh, dan kom je tenminste tot een, uh, tot een goed resultaat. Dus jij vindt eigenlijk ook wel dat het uh, een goede zaak is... om vooral ook veel oud-voetballers, oud-spelers ja. oud ja. Ja. in zo'n organisatie uh, te ja, voegen? Ja, dan praat je toch op een, op een toch nog wat ander niveau. En kan dan het dan praat... ook niet een gevaar in zich hebben? Zoals? Nou, dat het een beetje oogklepgericht is en dat je eigenlijk niet meer nee, overstaat. Voetbal, voor, voor, het is ook een bedrijf. Voetbal ontwikkelt wekelijks. En uh, als je alleen bezighoudt zoals de boer met de technische gebeuren... dan weet je wat er technisch allemaal moet verbeteren en moet gebeuren. En dat uh, projecteer je dan. Zeer zeker als je korte lijntjes hebt met uh, de andere coaches... zoals Jonk en Bergkamp. En de coaches die daaronder zitten bij de jeugd. Dan kan je gelijk aangeven waar, waar accenten gezet moeten worden... in die jeugdopleiding. Dus dat is een goede en is zaak. Ja. Communicatie dus ja. is natuurlijk onnoemelijk belangrijk daarin. En daarin past ook een Edwin van der Sar... en ook een Marco Overmars, et cetera, ja, et cetera. Ja, beslist. Je praat dus wat makkelijker ook. Als je met spelers gespeeld hebt... praat je natuurlijk toch een stuk makkelijker. Goed. Zo gaat het in ieder geval ook goed bij Ajax. En er kunnen er dus nog meer bij komen, oud-voetballers. Denk het wel, ja. ja. Barry, wij vragen altijd aan onze gasten... wat hun nieuws van de week is. Um, ja, wat is dat voor jou? Ja, voor mij was het natuurlijk die, die Gijslingse in Reuver... Ja, dat noem je de ook. Ja, ja, ja dat was het. En, uh, en natuurlijk deze, uh, die Filipijnse ramp. Dat is natuurlijk uh, ongelooflijk dat er zoveel duizenden slachtoffers vallen. Ja, die orkaan Haiyan. Vele ja. vernielingen. Eerst boven de Filipijnen en hij trekt nu verder. Ja, naar, naar Vietnam toe. En uh, ik heb natuurlijk, uh, ik ben 3,5 jaar in Amerika geweest. Daar heb je die, uh, die uh, tornado's ook allemaal. En dat is natuurlijk toch een, een, een angstig iets als je daarmee te maken hebt. Gelukkig in die periode dikke was we hebben over land gehad. Maar toen gingen ze wel uh, over land bij uh, New Orleans. Dus jij hebt het nooit echt aan de lijve ondervonden. Maar de Goed. dreiging was er. Ja, de dreiging was er. En je kreeg natuurlijk wel wat sleep daarvan mee. Door zware, uh, zware uh, regenbuien en zo. En weet je ongeveer wat er te wachten staat. Maar er staat minder wind. Dus daar heb je geluk aan. Ja, er is ook veel uh, te doen. nog, ook Alles loopt uiteen, hè? het aantal... Doden, wat ja. eventueel is gevallen bij Zo, deze ja, orkaan. Uh, ze noemen het nu duizenden, maar we hebben al tienduizend gehoord. Ja. We hebben vijftienhonderd gehoord, dus uh, wat dat dan gaat, weten we het nog niet. En de communicatie daar is natuurlijk ook moeilijk. En het zal de komende dagen wel blijken dat er uh, heel veel slachtoffers ja, zijn. Ja, het, het, het nieuws zal uh, inderdaad langzaam uh, tot ons komen. Ik weet toch al wel wat er gemeld is dat uh, de, orkaan van, uh, of de, de kracht van de orkaan inmiddels heeft afgenomen. Ja. Dus dat is dan misschien nog maar het enige goede nieuws wat we, wat we kunnen vertellen. Barry, straks praten we verder over Ajax en over jouw trainerscarrière. En als u thuis vragen heeft aan Barry Hulshof, stel ze dan, zoals gezegd, via deperstribune.nl... of twitter mee met ons en zet in uw tweet... hashtag perstribune. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Ja, we gaan terug naar onze vliegende kiep. Ofwel naar verslaggever Jules van der Waart. Ja, Marie Carmen, wat ik zei, ik ben nog steeds in Alkmaar bij de politie. We staan nu nog een buiten en ik ben met Arjen in de Zee, maar we lopen nu uh, naar binnen. Een de deur. Uh, oh, dat moet allemaal netjes op een clipje. Hoe werk dat? Ja, anders kom je niet naar binnen. Ik heb je al een pasje voor nodig? Ja, ik zou gewoon de sleutel maar Je hebt een pasje natuurlijk. Dan lopen we hier door de ruimte heen. Uh, ontwikkelen, politie Noord-Holland, daar zit je. Ik zie, ik zie eigenlijk uh, veel kantoren, leeg. Uh, ja, mensen zijn een beetje aan het lunchen hè? en op zondag is het altijd rustiger, denk ik. Inderdaad, inderdaad. En rond lunchtijd al helemaal, natuurlijk. Ja. Ja. Loop even naar jouw ruimte. Ja, kopieerapparaat, er moeten ook veel rapporten gemaakt worden. Dat moet jij ook? Uh, ja, dat is uh, helaas uh, de minder leuke bijzaken van het vak. Zeker als het gebruik gaat worden in het, uh, in het rechtsproces, dan uh, moet het worden vastgelegd. Hier naar rechts. En, helemaal uh, politie pakken. En op papier, ja. Nee, dat, dat is minder, maar ja, je, je maakt ook heel wat mee natuurlijk. O, onderweg, je zei al dat je veel op pad bent. En, um, nou kun je misschien nog een voorbeeld noemen? In het eerste uur zei je over... Nou ja, je gaat op zoek naar mensen die uh, tegenin wil moeten werken. Ja, nou ja, dat was dan in het Maar Ik heb ook uh, een tijdje in het woninginbraakteam gezeten. En, ja, dan was het ook gewoon uh, uitzoeken... welke mensen verantwoordelijk waren voor uh, een inbraak of meerdere... En dan uh, was het ook gewoon naar de mensen toe en ze aanhouden... en uh, binnenhalen voor verhoor en dat soort dingen. Dus ja, dan kom je soms wel in situaties uh, bij, bij mensen waarvan je denkt... ja, eigenlijk heb je wel een beetje met ze te doen. Als je ja. ziet waar de, wat die mensen voor de achtergrond hebben... en uh, ja, waar ze vandaan komen, dan, dan is het ook niet verwonderlijk soms... dat ze in de criminaliteit terechtkomen. Ja. Dat maakt het niet goed natuurlijk wat ze doet. Maar, en dat was niet iets wat je verwacht op de TV. Zie je altijd uh, de boef die echt de bad guy is... Uh, maar in de werkelijkheid is het wel eens wat anders. Maar het belangrijkste is dat je gewoon mens moet blijven eigenlijk. Natuurlijk werk je bij de politie. Maar op die manier moet je daar naartoe, denk ik. Ja, nou, maar dat is ook zo. En uh, daar zijn we, daar ben je ook wel heel van bewust. En in de opleiding we zijn wordt ook. En nu op je kantoor, dus ja. dit, dit geluid is iets anders. Ik Zie vier uh, laptops staan. Um, maar ja, je zei ja, je bent van bewust dat je natuurlijk wel bij de politie bent. Maar als je op een normale toon met mensen praat, krijg je het, het meeste huid, denk ik. Ja, maar de, misschien is dat ook wel een beetje het voordeel van het feit dat, uh, dat ik zelf uh, eigenlijk helemaal niet, geen politieachtergrond heb... totdat ik eigenlijk deze opleiding ben gaan volgen en uh, daardoor misschien ook op een wat minder politieachtige manier met mensen praat. Uh, daarbij komt natuurlijk wel dat ik ook bij de recherche zit mij wat minder uh, met mensen daadwerkelijk op straat in aanraking komen... Uh, het is voor de, voor de jongens die in een uniform lopen soms ook echt nodig om zich als een politieman op te stellen, omdat ze anders uh, niet bij mensen binnenkomen. Ja. Maar ja, je hebt een achtergrond eigenlijk in Engeland. Hè? Je bent een paar jaar geleden weer teruggekomen naar Nederland. Maar in Engeland heb je een hele mooie carrière opgebouwd. Uh, je ging er eigenlijk heen voor 2,5 jaar. <coughs> Hoeveel jaar is het geworden? Ja, uiteindelijk is het uh, 13 jaar geworden, geloof ik. 13 jaar en een beetje. Dus uh, het is, uh, is iets wat uit de hand gelopen. En ooit heeft premier Blair in die tijd nog gezegd, van of oud-premier, dat jij een van zijn favoriete spelers was? Ja, dat was voor mij ook een uh, behoorlijke uh, verrassing, mag ik wel zeggen. Ik zat op een gegeven moment op mijn hotelkamer voor de wedstrijd... en uh, kreeg een paar tekstberichtjes van mensen die zeiden van... hé, hey, uh, heb je op het gestemd? Hé, hey, uh, rode rakker. En, uh, ik begreep in eerste instantie niet waar het over ging... maar toen bleek dus dat hij op uh, Mesh of the Day een beetje vergelijkbaar met onze studiosport... Uh, zijn vier favoriete spelers had gekozen. En uh, daarin stond Ginola en uh, Malbrank, uh, geloof ik, nog iemand. En, uh, en Ariane Zeeuw En dat was voor mij ook wel een, uh, een leuke bijkomstigheid. Ja. Ja. Ja, je hebt echt met heel veel uh, goede voetballers gespeeld. En vooral tegengespeeld met Beckham, Kantonaar uh, zei je al. Mm -hmm. uh, maar je bent begonnen bij Telstar. Ja. En in de studio zit Barry Hulshoff. En jij zei me tussendoor van ja, maar die ken ik. Ja, die ken ik inderdaad. Die heeft mij ooit uh, mijn, uh, mijn eerste kans op de, uh, ja, als, als prof gegeven bij Telstar. Uh, ik heb een contract getekend toen hij daar de trainer was. En hij heeft me ook voor het eerst eens een keer opgesteld. Uh, in het eerste elftal en daarna ook uh, blijven opstellen. Dus daar ben ik hem heel dankbaar voor. Dus uh, mijn hartelijke groeten aan Barry in ieder geval. Dank je. Nou Barry, je krijgt de hartelijke groeten van Arjen de Zeeuw. Maar ja, hoe zit ik... dit verhaal nou precies? De groeten aan Arjan terug, maar... Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben uh, nooit uh, trainer geweest bij uh, Telstar. <laughs> <laughs> ik ben alleen dus, in Nederland trainer bij Ajax geweest. Dus jij krijgt wel, uh, jij krijgt wel de complimenten van hem ja, voor nou, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn debuteren. Dat is meegenomen. Ja. Wie zou dat kunnen zijn geweest? Nou, er zijn er wel meer die bij mij wel gedebuteerd zijn. Dus, uh, uh, maar ik was geen trainer bij Telstar. Nee, nee, nee. oké. Okay. Nou, dat moeten we eigenlijk nog even zien te achterhalen wie toen de trainer was. Maar daar komen we wel uit. Ja. Ik zou het niet weten. Um, jij kent hem wel, Arjen de Zeel? Ja, als voetballer wel, ja. ja. ja niet als, als persoon ken ik nee. hem in principe nee. niet. Nee. Nou, nee. dan weet ik gewoon. Hij moet gewoon twee mensen door elkaar halen. Dat ja, nou, denk ik het bijna. He? Ja. Daar, gaan ja. we het, ja. daar gaan we het op houden. Voor de, voor de luisteraars thuis, de gast dus, Barry Hulshoff. En ook hij krijgt, net als onze andere gast in het tweede uur, van onze postbode een gesproken brief met een boodschap van een oude bekende. Luister nog even enkel goed mee, Barry, wie er over jou dit zegt. Post voor de Perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Barry, het is nu 10 november. Uh, we hebben pas de wedstrijd Ajax Celtic gehad. Uh, wat ik me nog kan herinneren van de wedstrijd Ajax Celtic in het Olympisch Stadion, is dat jij het tweede doelpunt maakte. Dit ging op een uh, verschrikkelijke mooie manier. En dat was gewoon een, een, een doelpunt dat wat jouw eigen was... en uh, <coughs> ons een 3-0 overwinning bracht. Jij liep naar voren, terwijl het Cruijff en Keizer uh, om de bal kibbelde en uh, de, de ene of de andere hem wilde nemen. En uh, toen de scheidsrechter de bal gaf, kwam jij aanlopen en schoot hem links van de keeper in de benedenhoek. Een fantastisch doelpunt. En... Uh, Daardoor uh, zijn we ook een uh, ronde verder gekomen. En uh, de, de rest van de competitie heb jij in samenwerking... eerst met Velibor Facifiek en later met Horst Blankenburg... Uh, en, uh, uh, als wij met 1-0 voorstonden het slot op de deur gegooid. Uh, jij was uh, als voorstopper uh, uh, degene die de spits en Horst Blankenburg uh, haalde achter jou de kleine foutjes weg... Daardoor kwam ik niet in de gelegenheid om uitblinker in het eerste elftal te worden. En, uh, maar desalniettemin hebben wij gezamenlijk drie Europa Cups gewonnen. En daar ben ik heel blij mee. Hartelijk dank, Heinz Stuy. Leuk hè, he, Hein Stuy. Ja, ja, het ja, woord ja. aan jou richten. Maar even, even dit eruit pakken. Hij is geen uitblinker geworden dankzij jouw goede vorm. Nou, we hadden, we hadden een hele goede verdediging, ja. En uh, de, we konden natuurlijk als elftal, konden we heel hoog spelen. Dat betekende dat Heinz natuurlijk niet zoveel uh, te doen kreeg. Ja. Hij heeft zelfs in de drie finales uh, nul uh, tegendoelpunt gehad. Ja, uh, ja, ja, dat is ja, natuurlijk ja. Wel, uh, ja, is wel uniek. Ja. Dat is wel ja, uniek. We waren zo sterk. Ja. Jullie waren een team, dat zeg je. Uh, hoe fanatiek was hij eigenlijk in dit geheel? Heinz. Ja. Heinz was uh, heel fanatiek uh, We hebben wel eens wat aanvaringen ook gehad uh, Op training dat, uh, dat we allebei zo fanatiek waren Dat we bijna op de vuist gingen Dus wat dat aan gaat uh, Was het uh, echt fanatiek op training ook hè? Ja. Ja. Hebben jullie überhaupt nog veel contact? Jij zegt dan met Johan Kruijff niet, maar bijvoorbeeld ja, met Heijn Stuij. Heijn zie ik regelmatig bij de wedstrijden ook en bij Ajax, dus we komen elkaar genoeg tegen. Je hebt ook Lucky Ajax, waar een feestavond, dus in een jaar komen we elkaar zeker zes, zeven keer tegen. Het is een doelpunt. Er is een doelpunt gevallen in Zwolle. Roland van der Geer. Het is vlak naar rust Zwolle komt via Guillaume Fernandes op een 1-0 voorsprong. Eindelijk is daar de goal in deze wedstrijd waar het duel eigenlijk naar snakte. Er waren kansen over en weer. Meer voor Zwolle. De balans sloeg in voordeel van de thuisploeg uit. En uiteindelijk wordt dat, ja, dat, dat overwicht dat Zwolle misschien ook wel had omgezet in een goal van Guillaume Fernandes. Het is een mooie aanval over de rechterkant. Uiteindelijk wordt Hivat weggestuurd. Hij legt de bal laag in het gras op gebied. En niet voor het eerst is Fernandes eerder bij de bal dan de verdedigers van Twente. In dit geval Koepo Martina. En hij schuift de bal achter Marsman. 1-0 voor Pekschot. Thuisvoordeel zeg ik dan maar. Ja, nou, Pek is... Uh, ik heb ze bij Ajax gezien, die speelden ze ook goed, moet ik eerlijk zeggen. Zeker de eerste helft. Dus uh, thuis ben je dan meestal toch nog wel iets sterker. Dus uh, ja, niet uh, verrassend. Niet verrassend. Nee. Maar Twente heeft natuurlijk toch een goede ploeg. Dus er kan nog van alles gebeuren hier. Kijk, daar nou houden we het even mee open. Even teruggrijpend aan uh, eerder in de uitzending. Uh, ja, jij was het dus niet die Arjen uh, nee. liet debuteren. Nee, nee, nee, maar we nee, zijn er nee. inmiddels achter, hè? Oké. Okay. En het is uh, Niels Overweg. Niels Overweg. Overweg, ja ja, ja, ja. Kun je hem nog herinneren? Ook een stopper. Ja? Ja, ja, ja. Hij... ja nou, Overweg ken ik nog uh, vrij goed, want die uh, dat is ook uh, in Amsterdam begonnen. Ja. Ja. Dus ja. hij, uh, even voor nu, hè. Hij, ja. hij moet de credits krijgen. Ja. De, ja. Dat, uh, dat bij deze. De gast dit tweede uur op de perstribune, Barry Hulshoff dus. De eerste voetballer ook, die acteerde in een tv-commercial. U moet zich uh, voorstellen, Barry Hulshoff, in uh, nou, de middenjaren zeventig... Pak een beetje zo 30 jaar oud, met een hele woeste bos haar... en een rood trainingspak. En dan met zijn enorme hond Boeddha... draaft hij over het strand en door de bossen. Ik ben Barry Hulshoff en dit is mijn hond Boeddha. Waarom ik hem Shappi geef? Kijk, als ik verkeerd eet, is dat slecht voor mijn conditie. Geef ik mijn hond verkeerd eten, dan is dat slecht voor zijn conditie. En krijgt hij een droge neus, haaruitval, narigheid. Nou, en Shappi beschermt hem daartegen. Daarom krijgt mijn hond Shappi. Want Schappie beschermt tegen voedingsgwaaltjes. <laughs> ja, sorry hoor. Dat <laughs> is toch Wel schitterend. Heel lang geleden. Ja, ja. 1974, 74. 1974. Ja, ja, ja. Commercial beleefde 45 uitzendingen. En uh, die fabriek die uh, zag het deel trouwens ook hartstikke. Van 23 naar 43. Hoppla, zo is het ja. maar even gezegd. Ja. En jouw enige voorwaarde was, heb ik me laten vertellen... dat jouw hond Boeddha het gewoon echt lekker moest vinden. Nou, dat klopt. Hey, als hij het niet le lekker had gevonden, dan, uh, dan zou, zeker, zou ik het zeker niet gedaan hebben. Want later werd ik uitgenodigd bij een uh, dierenzaak. Die werd geopend. En uh, mijn hond, die moest toen Chappie eten. En dan was die zaak geopend. Dus als dat niet uh, was gebeurd, ja, dan had ik natuurlijk een, uh, de, de plank helemaal misgeslagen. Wij hadden, dus wat jij zegt, de, de, de eerste man. Hè? Nu hebben we bijvoorbeeld Ronald Koeman in, in de schijnwerper staan van een reclamespot. Ja. Nou, die zal daar, daar hoeven we helemaal niet over na te denken... een aardig zakcentje ik voor weet krijgen. Ik waar je naartoe gaat. Ja, en nu uh, mag jij meteen los. Met wat kreeg jij daarvoor? Ja, ik kreeg daar een, een Betamax-videospeler uh, uh, <laughs> uh, uh, voor. Dat Echt? was alles. Dat was alles. Hoe Dat is het alles. mogelijk, hè? Ja. Ja. tijden veranderen. Ja. Was het een, uh, Ik bedoel, kwam het op jouw pad? Heb je dat zelf een beetje bewerkstelligd? Want jij was toch de eerste? Die nee, helemaal niet. Ze kwamen gewoon uh, bij me. Waarschijnlijk toch, toch omdat je opvallend uh, figuur wordt in de, in de voetballerij. En uh, je opvalt ook met een grote hond. En uh, ja, dat geeft uh, inspiratie aan uh, creatieve <lacht> <Influenigens>. mensen. <lacht> ja, precies. <lacht> Goed, zo'n beetje midden de jaren zeventig, uh, waar we het nu over hebben... Uh, Kreeg jij ook last van een blessure? Ja. Vlak voor de WK. Ik had alle wedstrijden meegedaan uh, in de voorbereiding. Uh, in de voorbeschouwingwedstrijden. Dus uh, kwalificatiewedstrijden. Daar maakte ik nog het belangrijkste doelpunt ook uh, in uh, Noorwegen uit. Uh, daar winnen we met, uh, met uh, 2-1. Op een paas van Johan. Een hakje van Johan. En ik score, uh, scoorde 2-1. Waardoor we eigenlijk gekwalificeerd raken. Omdat de laatste wedstrijd was tegen België. En die werd 0-0 in het Olympisch stadion. Op, op, op de dag dat er uh, autoloze zondag was. Dus dat, dat, was, uh, dat was voor mij was natuurlijk een, een grote teleurstelling... dat ik dan uh, aan het eind niet mee heb kunnen doen aan de WK in 1974 in Duitsland. Een grote teleurstelling is een, uh, een statement, denk ik. Hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Nou, toen, toen is dat op mijn, uh, mijn uh, weg gekomen om reclame te maken. En dat heb ik er toen gedaan. En uh, natuurlijk de eerste wedstrijden van Nederland zelf al uh, wilde ik niet zien. Want het was een grote teleurstelling dat ik niet meedeed natuurlijk. Maar halve finale en finale heb ik dan toch uh, gezien. Thuis, de, finale, de finale zelfs in, uh, uh, de finale zelfs in, in München. Ja. ja, 1974. We weten het allemaal nog. Ja. Jij bent uh, toen natuurlijk voor een, uh, voor een punt gekomen te staan van wat, wat moet ik verder? Ja. Je wist dat je zeker in de voetballerij wilde blijven? Ja, het was natuurlijk, in die tijd was er niks voorzien. We waren de eerste uh, eigenlijke fullprofs. In de, in de voetballerij uh, met Willem van Hanegem, uh, Wim Jansen, uh, mijn persoontje. Dus, dus wij waren de eerste die eigenlijk uh, uh, afzwaaiden in de voetballerij. En dan uh, moet je op je vorige beroep terugvallen. Nou, die hadden we niet, omdat wij gelijk uh, voetprofs waren. En dan ga je in de, in de voetballerij kijken waar je geschikt voor bent. Nou, dat is, dat is een, een zoektocht in het begin, ja. ja. En toen ben jij dus uiteindelijk trainer geworden? Ja, ik heb eerst nog uh, een uitstapje gemaakt naar, uh, naar uh, Oostenrijk, waar ik nog even gespeeld heb. Ik heb zelfs nog voor de Langste Lijn even gewerkt. Kijk aan, ah, dat wist ja, ik niet. Ja, heb ik een half seizoen, uh, half seizoen even wat uh, even reportages wat? gedaan. Ja. Ik woonde in, uh, in Maastricht. Ja. En daar, uh, daar in het zuiden deed ik dan weer reportages bij, bij Rode JG. Ja. Maar dat, uh, maar dat beviel uiteindelijk? Nou, uiteindelijk uh, vond ik het veld toch leuker. Dus ja. uh, merkte ik dat ik eigenlijk uh, liever trainer werd. Ja. En waarom trainde je zoveel in, uh, in België? Nou, het was zo dat uh, uh, mijn eerste club als trainer was uh, in België. Omdat in Nederland had je diploma nodig als coach. En ik had geen diploma. Dus toen ben ik in België terechtgekomen om, uh, om, uh, als trainer. Hm. En daarna heb ik uh, mijn diploma... Wel gehaald. En ja. toen, uh, toen, is dat, uh, ja, toen is dat natuurlijk uitgebouwd. Als, okay. als coach zijnde. En, en dus dat was eigenlijk even een, uh, een uitvalsbasis zeg maar. Ja, maar dat was wel een stuk later hoor. Dat was uh, nadat ik bij Ajax geweest was. Hm. Geniet jij van het trainersvak? Kun je je daar net zo uh, met dezelfde passie voor inzetten... als toen jij actieve speler was? Oh ja, beslist. Ja, beslist. En uh, zeker als je op een gegeven moment weet waar je geschikt voor bent... Dan, uh, dan uh, ga je die richting op werken. En dan probeer je ook de clubs uit te zoeken. Waar je het beste zelf tot, tot, tot z'n recht komt. En dat blijkt dat ik uh, het beste tot mijn recht kom. Om spelers in te bouwen in het eerste elftal Die uh, 18, van 18 tot 1, 22 jaar. Dat is ook de moeilijkste periode voor een speler. Want hij is nog niet helemaal geschikt voor, uh, voor, voor het eerste elftal En om hem dan toch... Het vertrouwen te geven om in de eerste helft al te spelen. Dat is natuurlijk uh, uh, iets waar je een coach voor nodig hebt als jonge speler. En wat zijn jouw uh, sterke eigenschappen daarin dan? Want je, ben jij heel uh, sociaal ook wel? Ja, een, zeer zeker. Invoelend? Ja, zeer maar, zeker. En, uh, maar ook hard. Dus uh, voor spelers uh, dat ze echt moeten presteren. Uh, maar dat betekent ook dat je ze op een goede, een goede manier moet begeleiden. En bij welke club uh, heb je dat voor jou gevoel het beste gedaan? Nou, ik heb de, afgelopen, de afgelopen jaren ben ik dus uh, in België. Over het algemeen kreeg ik een naam dat ik jonge spelers inbouwde. Ja. Dus ik heb in België acht clubs gehad. Ja. Acht clubs gehad, niet de, de topclubs. Want die hebben geen jonge spelers in principe nodig. Mm -hmm. Maar de clubs daaronder. En uh, die hebben, daar heb ik dus altijd jonge spelers in het eerste helftal gezet. En die zijn tot ontplooiing gekomen. Dus dat, uh, ja, dat, dat is dat, Ik heb acht clubs, dus bij acht clubs kom je in België ja. ook niet uh, alleen maar aan de slag als, je, als dat niet succesvol nou, blijkt. Nou, zo is het. Dat moet je zelf maar even gezegd hebben. Dat ja, is wel mooi om te horen. De perstribune, dat is ook een uh, programma uh, waarin u al uw vragen, klachten en complimentjes over programma's, kranten en andere media kwijt kan. En deze boodschappen vonden we deze week op ons antwoordapparaat. <middels>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 Nog steeds altijd de zogenaamde bekende Nederlanders. We hebben de bekende Nederlanders ziekte. Waarom komt daar niet eens een keer een eind aan? Ik wil even klagen hier over al die mensen die klagen op de lijn. Of ze kunnen niet verstaan, of ze zijn te traag, of ze zijn te dom. In ieder geval, even dit. Het is 2013. Er was net meneer, die sprak in op het andere apparaat. Die geeft af van andere mensen die wat inspreken. Ik vind het een behoorlijk arrogant van die meneer. Ze uh, zijn niet te dom, dit dat, dat, of uh, ja Mensen hebben een eigen mening. Hij moet niet veronderstellen dat hij de wijsheid in pacht heeft. Mijn klacht is, ik kijk elke keer uit naar de maandagavond voor de film De Doen. De koepel. Soms één aflevering, soms dubbel aflevering. Ik vind het een moordzitting geweldig. Alleen die reclames. Wat een ramp. 10 minuten, 9 minuten, 10 minuten Walgelijk. Het is zo'n mooie serie. Stop met die lange reclame. En mijn vraag is over het uh, programma Max. Waarom is er een weerman bijgestopt? Ik vind dat helemaal niet nodig. En we krijgen al genoeg weerberichtjes op de tv uh, te horen. Dus ik zou zeggen weg ermee. Uh, gisteren op het NOS-journaal. De volgende zin. Ajax verloor de eerste wedstrijd uit tegen Celtic met 1-2. Nou zegt iemand van het nieuws eigenlijk. Eerst het lage getal en dan het hoge getal en dat doen ze dus nooit. Eh, en dat doen ze nu wel en dat doen ze helemaal fout. Dat is ook heel opvallend. In de uitzendingen van Langste Lijn speelt Feyenoord in Leeuwarden. Feyenoord staat niet voor met 2-0, maar met 0-2. En herhaaldelijk deze fout. Net als mijn reactie twee weken geleden. Feyenoord staat volgens mij voor met 0-2. Omdat ze in Leeuwarden spelen. Het antwoordapparaat van de perstribune. 035-677-6001. En op die laatste opmerking gaan we dieper in. Er wordt wel eens een fout gemaakt dus door sportcommentatoren. Maar een fout tussenstand kwam wel vaker dan normaal voorbij. En hoe kan dat? Nou, het is hartstikke mooi, maar toevallig bij de hele uitzending... een voetbalcommentator hier aanwezig. Ronald van der Geer. Ja. Hi, momenteel natuurlijk Hallo. bij PEC Twente, waar natuurlijk net gescoord is. Ja, waar een um, 1-0 staat, dus daarover geen discussie. Nee, ik wou het nee. je even laten, <lacht> laten vertellen. Maar ja, ja. natuurlijk kansloos verhaal dat jij dat fout doet. Maar deze fout, waar die klacht over gaat, wat vind jij daarvan? Nou, is het een fout of is het een irritatie? Um, dat is een beetje waar ik uh, over aan het nadenken ben. Want in wezen zeg je niks mis als Feyenoord in Leeuwarden speelt... en uh, Feyenoord staat met 2-0 voor... Um, daar moet natuurlijk wel bij worden aangemerkt dat Feyenoord dan in Leeuwarden speelt. Ja. Maar normaal gesproken doe je altijd in spreek- en schrijftaal uh, het, het hoogste getal het eerste. Uh, 1-2 of 0-2 bestaat eigenlijk niet. Je verliest niet met 0-2 je verliest met 2-0. Er moet dan wel duidelijk gemaakt worden wie er uit of thuis speelt. Nou ja, naar mijn idee gebeurt dat over het algemeen prima. Uh, je kunt wel spreken over 1-2 of 1-3... op het moment dat je zegt, nou, op het scorebord staat de stand 1-2 of 1-3. Maar in spreek- en schrijftaal is het gewoon om te beginnen met het, uh, het hoogste aantal. En, en je wint een wedstrijd met 2-0. Je zult weinig mensen horen zeggen, ook in het dagelijks leven... nee, ik heb 1-2 gewonnen. Dat is, dat is onduidelijker. Onnatuurlijk en, uh, eigenlijk. Hè, ja, misschien? heel onnatuurlijk. En, en, en vandaar ook dat er wordt gekozen... ...kozen voor een nou, ajax wedstrijd met 2-0. Dat is, dat is juist, moet er al wel, alleen wel bij gezegd worden. Is dat uit of thuis? Dus er, er is geen regelgeving voor... ...maar al jarenlang is het zo dat het eerste het hoogste aantal het eerst wordt, wordt genoemd. Het is niet fout. Ik denk dat het eerder een irritatie is dan dat het echt een vaste regel is. Maar het is er wel zo ingesloten. Nou ja, goed. En het, nou, laten we het op een irritatie houden. Um, die irritatie die werd deze week ook nog een keer in het NOS-journaal gemaakt... Is het misschien, vind jij, minder erg uh, als een minder ingewijde sportjournalisten dat overkomt? Ja, maar die, dat hoor je wel vaker. Inderdaad, dat mensen die, die niet zich niet dag en nacht met sport bezighouden... Uh, een tekst misschien wel van een ander of, of snel even een tekstje moeten maken... Dat, dat het daarin nog wel eens misgaat. Ja, dat kan nou eenmaal gebeuren. Dat is hetzelfde dat dan een sportjournalist een oorlogsverslag moet maken. Daar zal hij ook een foutje in maken wellicht. Maar uh, normaal gesproken moet de informatie compleet zijn... He, dus er moet wel duidelijk gemaakt worden wie er uit of thuis speelt... in een verslag of in een, in een reportage of in een commentaar. Maar je begint altijd met het hoogste aantal. Je staat met 2-0 voor. Je kunt niet met 0-2 voorstaan. Dat is onnatuurlijk. Nee, dat is uh, duidelijk. Zijn dit, soort, zijn dit dingetjes waar jullie uh, als commentatoren onderling over praten... Ja, daar hebben we wel over gesproken. Ook al naar aanleiding van, van brieven. Die misschien wel van dezelfde meneer die ik net op het antwoordapparaat... Uh, ja, dat zou heel goed kunnen. Hebben binnengekregen. We hebben mails binnengekregen van alles en nog wat. En steeds eigenlijk met dezezelfde irritatie. Ja, en wij hebben volgens mij ook een aantal keren al het antwoord wat ik nu geef... ook gegeven aan, uh, aan deze meneer. Maar ja, als je je ergens aan irriteert en het verandert niet... zal het altijd een irritatie blijven. Mm. Excuses, wij zullen niet veranderen. Ajax of Feyenoord staat in Leeuwarden met 2-0 voor. Maar er moet bij worden aangetekend wie er uit of thuis speelt. Zijn er nog meer uh, kleine irritatietjes in, uh, in, in commentaar? Uh... Die jij nog even kan aanstippen. Ja, <lacht> nou, nu kunnen <lacht> we er toch even <lacht> iets boven halen. Had het die <lacht> <stunde>. uh, <lacht> Oh stoende. Nou ja, doe maar één dan, meteen doe maar nee, één. <lacht> nee, nee, nee, nee. Wat, wat, wat, wat, wat natuurlijk buitengewoon grappig is, is dat er natuurlijk vooral wordt, altijd wordt gekeken uh, voor welke club zijn ze nou. He, er wordt natuurlijk altijd gezegd dat we een, een, een bril op hebben van een bepaalde club op tv. Is dat iets meer dan, uh, dan op radio. Maar ja, als je... Um, met dat idee aan een wedstrijd, of naar een wedstrijd begint te luisteren... dan zal je altijd een moment van herkenning vinden. Iedereen is objectief aan een wedstrijd begonnen... en iedereen zal een wedstrijd objectief volgen. En iedereen die een club aanhangt... voelt zich uiteindelijk altijd tekort gedaan. Dat is wat we over het algemeen als, als grootste klacht wel binnenkrijgen. Nou, zeg het dan maar, Ronald. Wat? <laughs> zeg het dan maar, je voorkeur. Nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ik zal geen uitspraak nee. doen over mijn voorkeur. Nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Ronald, even back to business. Jij bent natuurlijk daar om commentaar te geven. Um, ja, hoe, hoe gaat het? Is het nog steeds uh, 1-0? Het is nog steeds 1-0. Dat was een mooie goal van, van Guillaume Fernandes. Die al ja, een paar momenten heeft gehad in de wedstrijd. Met name in de eerste helft. En Twente probeert het nu wel. Met man en macht om natuurlijk in de buurt te komen van die goal van Diederik Boer. Maar eigenlijk wat er in de eerste helft ook al ontbrak. Dat was de nauwkeurigheid. Hoewel Twente nu wellicht gevaarlijk kan worden. En daar over een been gaat van Gavenbeek, Maar geen penalty wordt gegeven. Maar Twente uh, ja, ook niet scherp. Ook niet fris. Zelfs een tikje arrogant. En dat komt de club waarschijnlijk duur te staan. Want nu zal Zwolle de boel helemaal achterin dicht en proberen op de counter, en dat kan goed, met snelle spelers voorin de tweede maken. Twente heeft het niet makkelijk, maar je kunt eigenlijk alleen maar schouderklopjes uitdelen aan, aan Peksvolle, dat het hele seizoen al en deze wedstrijd in Kluis prima speelt. Dankjewel Ronald van Geer voor je correcte commentaar. En heeft okay. u ook klachten of vragen over wat u hoort of ziet? Let dan op. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune. De Te gast bij mij in de studio, oud-voetballer Barry Hulshoff. Barry, ik heb uh, uh, vragen van luisteraars binnen. Laten we die eens, gewoon eens even doornemen. Mooi. Ik kijk uh, op het scherm. Bijvoorbeeld uh, Dennis van Dijk, die vraagt aan jou uw vraag... Was wat, de beste spits, wat was de beste spits waar u ooit tegen gespeeld heeft? Broer, eh, dat was een spits die uh, speelde in, uh, in Frankrijk. En dat was een Joegoslaaf, dat was Scoblar. En die is eigenlijk niet zo bekend. Maar daar heb ik het onnoemelijk moeilijk mee gehad. <tiedacht> omdat hij onnoemelijk snel was. En dat was uh, uh, een probleem. Eigenlijk was dat uh, de enige spits waar ik echt problemen mee gehad heb. En hoe uh, pakte hij hem aan? Nou, we, we deden dat door uh, niet... Hij viel weer wat terug op het middenveld en dan probeerde hij uh, diepte te krijgen. Dus liet, hem, liet ik hem... Wij speelden vroeger mandekking, dat is dus heel anders dan tegenwoordig. Nee. Dus ik volgde hem niet op middenveld, maar ik bleef gewoon in de zone spelen en ving hem in de zone op. Dus dat uh, had wel eventjes uh, tijd nodig om dat, daarachter te komen. Maar goed, voetbal is uh, problemen oplossen. Rob Leijten die vraagt via Twitter: Moet Ajax versterking kopen in de winterstop? Ik heb begrepen dat ze het niet zullen doen, maar ik denk dat het als je. Het hangt van een doel af natuurlijk. Het doel wat ze dit jaar nog willen, willen bereiken. En als dat doel hooggesteld is, dan zeg ik: ja, Versterk je nog. En als je doel is: het, hetzelfde doel als vorige seizoenen, dan, dan denk ik is het niet nodig. Hm. Anne Steffen die vraagt uh, aan jou, wat vind, uh, wat vind je van het huidige Nederlands elftal? Nou, ik vind, met, uh, ik vind de resultaten onnoemelijk goed eigenlijk. Uh, die, uh, dat, die komen niet uit de lucht vallen. Dat heeft ook met, uh, met, met, de, met de spelers uh, individuele kwaliteiten voorin te maken. Ik vind dat uh, er nog wel uh, wat uh, problemen zijn, vooral in de achterhoede. Ja, daar, kun je, daar zou jij erg bij moeten worden. Nou, nee. ik denk dat, uh, dat daar op dit moment ook wel uh, spelers zijn die dat uh, ja, kunnen hart. oplossen. Ja. Ja. Um, ja, we hebben het over het Nederlands elftal. Volgende week uh, oefenen ze trouwens weer in België tegen Japan. Um, jij woont in uh, België? Ja. Dat Belgische uh, nationale team, wat doet dat het goed? Ja, dat komt toch door de, de spelers die uh, vooral in het buitenland spelen. En hun opleiding wel eigenlijk in principe in België gehad hebben. Dat komt door de, de competitie die ze in de jeugd hebben. En een zeer zware competitie. Vanaf uh, 12, 11 jaar spelen ze uh, nationaal. Mm -hmm. Dus tegen elkaar. En uh, de, spelen, de beste spelers tegen elkaar. En dat is dus zo'n zes zo jaar lang. Zes jaar lang spelen ze dus op het hoogste niveau in België. En dat betekent dat uh, de talenten zich goed kunnen ontwikkelen. En uh, ze dus op een vroegere leeftijd ook uh, 16 jaar al gescout worden. En dan pas naar het buitenland gaan. En dat, dat is, uh, de individuele kwaliteiten zijn daardoor steeds, uh, steeds beter geworden. En doordat ze steeds een stapje in hun ontwikkeling gemaakt hebben... Uh, worden ze steeds, steeds beter en uh, zie je nu het resultaat van die spelers. En maar is dat dan uh, eigenlijk helemaal geen toeval... maar het moest er een keer uitkomen? Want het heeft zo lang het he, is het gekloot geweest met ja, het uh, Belgisch ja. nationale team. Het moest er een keer uitkomen omdat nu uh, een coach is... die toch uh, uh, niet zozeer kijkt naar de, de namen... maar er een elftal van gemaakt heeft. En uh, een, een, een systeem speelt... Wat, uh, wat bij die spelers past. En uh, de, dus ook uh, knopen heeft doorgehakt wat betreft uh, posities. Welke speler op welke positie komt te spelen. Want als je nu kwaal der waal hebt. Dan is het natuurlijk moeilijk om tegen de een te zeggen. van Jij speelt en de ander niet. Maar dat heeft hij wel gedaan. En dat is natuurlijk uh, een pre geweest. En hij heeft er een elftal van gemaakt. Waarom uh, ben je eigenlijk geen analist op televisie of bij de radio? Praat je helder en duidelijk? Te veel in Duitsland. En eh, te veel in uh, België. België geweest. Ja. Ja, Dat is toch ook weer goed. Ik wil even terug naar die, de wedstrijd die zo dadelijk gaat beginnen. NEC, waar Jochem van Gelder inmiddels in de Goffert in Nijmegen bijna is aangekomen. En jij bent natuurlijk een Ajaxman in hart en nieren. Jouw, jouw prognose was 1-3. 1-3. Of zeggen we 3-1 winst voor Ajax? Zoals ja, Ronald net zei. Maar als je zegt, zegt 1-3, dan weet je dat het pekka Ajax is. Dan weet je dat, uh, dat het voor Ajax is. NEC, ja. Ja, NEC. NEC sorry. Sorry. Ja, ja. Goed, jij gaat uh, volgens mij uh, straks rustig in de auto stappen en naar huis... en die wedstrijd bekijken. Ja, beslist. Beslist, hè? Want zo <laughs> doe je het, zo ja. doe je het uh, in ieder geval altijd. Um, verder, voor jou uh, geen uh, wedstrijden dus meer in het stadion? Dat is een ding wat zeker is? Uh, nee, op dit moment niet, nee. Nee, dus nee. jij gaat gewoon lekker zitten voor, ja. uh, voor die wedstrijd NEC-Ajax. Ik wil jou uh, heel hartelijk uh, bedanken voor jouw uh, komst naar de studio. Een hele fijne dag. En wat mij betreft uh, graag tot een andere keer. Tot zover Dankjewel. De, de, ver, dank je, de, de, de perstribune. Volg ons uh, op Twitter. Um, de perstribune, Of uh, like ons op Facebook. Dat vinden we ook alleraderst. En dan uh, gaan wij straks verder met Langs de Lijn. Ik wens u een fijne zondag. Ik moet even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooper van de Nederlandse radio. En toen uh, ja, de grote held van Yves, Yves Montand met Lefeuille mochten. Ik ben aan het eind van mijn Latijn. Ik bedoel, aan het eind van dit uur. En Ben Kolster gaat het overnemen. En Ben, zou jij zo goed willen zijn? De nummers, 592. Uh, nou ja, kijk maar. Tot straks. <lacht> Ik mag niks meer zeggen.